10 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Automobilisten zijn rustiger gaan rijden... sinds de komst van de digitale flitspalen in 2007. Dat zegt landelijk verkeersofficier Vrijze in het AD. Deze digitale palen staan altijd aan... en controleren dus alle voorbijkomende auto's... terwijl de oude, analoge palen met een filmrolletje... maar een kwart van de tijd werken. Toch is het aantal boetes dat via de digitale palen wordt uitgeschreven... niet verviervoudigd, maar verdubbeld... Toen de eerste digitale palen er net stonden was er volgens Vrijze wel een piek... en werd er drie tot vier keer meer geflitst, maar daarna daalde dat weer. Automobilisten hebben hun gedrag aangepast, zegt Vrijze. Op dit moment is nog maar een klein deel van alle flitspalen digitaal... maar de komende jaren zullen er steeds meer bij komen. De FNV wil op korte termijn het overleg hervatten over de toekomst van de pensioenen. Gisteravond bleek na intern crisisberaad dat de FNV-bonden weer op één lijn zitten... FNV-voorzitter Jongerius zegt dat het overleg heeft geleid tot een oplossing... die uitgaat van zekerheid over de hoogte van de pensioenen en behoud van koopkracht. De onderhandelaars van de vakcentrale willen binnenkort weer om tafel gaan... met de andere bonden, de werkgevers en minister Kamp... om te praten over wat wordt genoemd de punten van aanpassing. Het Pakistanse parlement vindt dat er een onmiddellijk einde moet komen... aan Amerikaanse bombardementen met onbemande vliegtuigen. Als de VS niet stopt met de inzet van drones dan wil het parlement geen NAVO-transporten voor Afghanistan... meer toestaan in Pakistan. De relatie tussen de twee landen staat onder druk... na de Amerikaanse commando-operatie, waarbij Osama Bin Laden werd gedood. Het Pakistanse parlement voelt zich overvallen door de actie... en spreekt van een inbreuk op de Pakistanse soevereiniteit. Het weer, het is bewolkt en er is kans op een enkele bui. Vanmiddag meer zon, het wordt 14 tot 17 graden. Morgen ook buien en iets frisser. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. De Maagd Marino van Yves Petrie. Winnaar van de Libris Literatuurprijs 2011. Een schokkend boek met een extreem onderwerp. Geprezen door de jury als een trefzeker, intrigerend meesterwerk. Mijn partner en ik gaan net elkaar. Welke financiële gevolgen heeft dat voor mij? Wijzeren in Geldzaken helpt je met deze en al jouw andere financiële vragen.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 Peter de Wie en Mieke van der Wij. 3,5 minuut over tien. Welkom bij het laatste uur van de nieuwshow. Over ruim 20 minuten gaan we in gesprek met resident Pieter Stijns voor de Boekenrubriek. En hij heeft de 1, 2, 3, 4, 5. Dat is ja, veel. Dat is zelfdiscipline, Pieter, om overal aan toe te komen. Ja, plus een stapeltje proeven die ik hier heb, dan oh. ik er nog niet uit is. Uh. Wat gaan we doen? Uh, nou, laten we even beginnen met het nieuws. Nieuws, nieuws ja. van de week. Um, Clark Eckord is overleden, ja. Surinaams-Nederlandse schrijver. aan Hij uh, werd een Tarver. dag van tevoren eigenlijk al ruim aangekondigd in de krant. Je ja. zag al foto's van hem. En... Ja, hij heeft, hij heeft nog op het eind van zijn leven heeft hij nog allerlei eerbetonen gekregen. Ja. De gele ster van uh, president Daisy Boutersen gekregen. Ja, een ja. rare onderscheiding eigenlijk als, een gele eigenlijk als steen, ik het nu ja. uits, uh, uitspreek. Maar goed, de gele ster van Boutersen. Um, en uh, hij heeft een uh, Amsterdamse ereteken gekregen. En dat is allemaal omdat hij eigenlijk ja, dus de Surinaamse cultuur... en de Surinaamse verleden vooral... in de Nederlandse literatuur heeft gebracht. Door middel van eigenlijk één heel erg belangrijk boek... En dat boek heet De Koningin van Paramaribo. Oh. Dat is het verhaal van een... het waargebeurde verhaal, maar dan dus gefictionaliseerd... van een uh, hele uh, beroemde prostituee in de, in de Surinaamse geschiedenis. Uh, die had alle hoge heren van Suriname had die onder haar... ja, noem je dat? Beheer? Onder hoeden. Onder haar, ja. <laughs> ja. Uh. En uh, dat was een, het was een, een, een ongelooflijk goed verhaal wat hij daar vertelde. En ook iets wat hij... Nou, hij hij pakte iets uit dat verleden waar mensen het nog niet echt over hadden gehad. Maar wel een soort figuur was. En hij dacht, daar zit iets in dat de Surinamers willen lezen. En dat bleek ook. Van dat boek zijn ongelooflijk veel exemplaren in Nederland onder de Surinaamse gemeenschap. En in Suriname zelf verkocht ik geloof meer dan 100.000 exemplaren. Maar hier in Nederland toch ook giga? Hier dus ook, want in Suriname is het leespubliek niet zo heel erg groot. Dus het merendeel. Maar hij had ook de crossover. Er zijn ook heel veel uh, niet-Surinaamse Nederlanders die het boek hebben gelezen. En wat je ziet van het boek is, het is dus een heel goed verhaal. Ik heb het destijds ook besproken voor de krant. Maar het was toch wel heel geschreven in, een, in vrij onbeholpen stijl. En dat uh, is een beetje, de, de, nou ja, tragiek zou ik het niet eens willen noemen... van Claire Clark Eckhart. Maar dat is wel waar je rekening mee hebt. Hij had ontzettend goede verhalen. Dus ik heb ook gelezen een boek dat heette Bingo. En daar had hij ook echt weer iets bij de, bij de kladden. Hij ging de Bijlmer in en vertelde het verhaal daar, maar wel in fictievorm... van uh, ja, verslaafden aan bingo. Dat is heel erg groot in de Bijlmer, onder zwarte, uh, vooral Surinamers en Antillianen. En uh, hij beschreef dat en maakte daar een roman van. Nou, dat beschrijven, dat was geweldig. Op het moment dat dan een roman werd, was het minder. Dus ja, je kan zeggen, van uh, het is de schrijven van geweldige onderwerpen. Dat is dan dus ook inderdaad waar we naar uitkijken. Want er is nog één roman aangekondigd, Plantage d'amour. En die gaat dan weer over de plantage... Uh, pontages in Suriname... ...dus weer de oude geschiedenis van Suriname... ...aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis... ...en dan zijn verre voorvaderen. Goed, tweede uh, nieuws deze week... ...dat was vrolijker, althans voor degene die het betrof... Uh, ...Yves Petri won ja. de Libris Literatuurprijs... ...een enorme verrassing... ...De Maagd Marino heet dat boek... Uh, en het grappige was er, Mieke was er ook... Eh, het moment dat die prijs werd bekendgemaakt... viel het een klein beetje stil in het Amstel. Het was echt ja? niet groot gejuich, heel raar. Het was een soort verwarring. Iedereen <coughs> had eigenlijk verwacht van ja, die prijs die zal toch gaan... naar Alia van Dis of Peter naar Arno Grunberg. Peter Buwalde, eventueel als outsider. Dus dat was al de outsider. Ook van de bezige bij, net als IFP3. Eh, het leek zelfs alsof de bezige bij daarmee nog meer al op had gerekend. En, eh, eh, en het werd IFP3. Daarmee de derde Vlaming uh, achtereenvolgend, die uh, de Libris Literatuurprijs won. Bepaalt de... geen makkelijk boek, begreep ik uit alle recensies. Nee, uh, de jury was unaniem. En het grappige is wat je ziet, is dat de uh, critici eigenlijk heel erg verdeeld waren. Er waren critici die het heel goed vonden en er waren critici die het uh, beduidend minder vonden. Uh, de plot van het verhaal is gebaseerd op die geruchtmakende zaak over de kannibaal. De man die zichzelf liet opeten door zijn minnaar in Duitsland. Uh, en daar heeft hij ook weer een fictieverhaal van gemaakt. Uh, ik moet zeggen, ik had het niet gelezen, ik was er nog niet in begonnen tot, uh, tot hij deze prijs won. En uh, dat was ook een beetje, want ik, ja, dat is uh, heel kinderachtig, want je moet natuurlijk als door de wol geverfd kritisch alles kunnen lezen, maar dat ik toch een beetje weerzin tegen het onderwerp nou, had. Ik denk niet en, dat je de enige bent, hoor. <laughs> nee, maar goed, maar ik, ik heb bijzelf hoofdstuk heb je probeer het ergste gehad. Ja, dat ja. Is waar. Ja, dus, je je probeer jij maar je... een vriend te vinden die op wil vreten. Ja, het is niet een heel toegankelijk boek... dus het is niet zoals Peter Buwalda's roman, wat dan heet A Good, A Good Read... dat is het absoluut niet. Uh, het is een beetje een soort ja, verheven, een, een wat deftig aandoende stijl... Um, ik heb, ook, ik heb het nog steeds niet uit. Ik ben op bladzijde 100. En ik merk ook dat, dat ik me heel moeilijk kan inleven in de personages. Dat hoeft, is geen bezwaar. Dat, je mag bij literatuur maar alles. Dus je hoeft je ook niet in te leven. Um, en ik ga het zeker uitlezen. Maar tot nu toe denk ik nog steeds: van ja, god, ik, ik, die jury die begrijp ik toch nog steeds niet helemaal. Want ik heb een aantal van die andere boeken gelezen. En daar zou ik dan toch echt de voorkeur aan hebben gegeven. Ik denk dat de jury heel erg gekozen heeft voor iets. Heel anders een keer. En dat doen ze dus nu al jaar in jaar uit. Het wordt een soort traditie bij de Libris-jury. Maar commercieel zijn ze natuurlijk uh, niet blij. Uh, nee, nou ja, kijk, dat zijn natuurlijk volstrekt gescheiden kanalen. Ja. Wordt er ook altijd gezegd. En het is ook heel goed dat het zo is. Het uh, wordt gesponsord door de Libris, een boekhandelsketen. Oh. Uh, die wil natuurlijk zoveel mogelijk boeken ja. verkopen. Die zaten te duimen voor Peter Buwalda. True. Want Adria van Dis heeft al heel goed verkocht. Ik hoor, ik sprak een, een boekhandelaar en die zei van ja. Uh, dat uh, doet er eigenlijk helemaal niet meer toe. Als die zou winnen, dat, dat wil. Maar wij willen heel graag Peter Buwalder, Want, en dan wordt het natuurlijk niet, dan wordt het IFP3. Het is wel leuk voor een schrijver, die natuurlijk. P3 heeft drie of vier romans al geschreven dit is natuurlijk echt wel zijn doorbraak. Maar ook die gaan als we naam. niet in de ACO top 10 Maar momenten. luister Pieter. Dat weet ik niet. Je weet je nooit. Uh, uh, vorig jaar heeft ben. Bernard de Wulf gewonnen. Die is ook helemaal niet doorgebroken. Nee, nee, dus maar dat, dat zegt niks. Nee, goed, Maar de, om dat, dan eventjes, dat is dan toch echt nog wel een hele andere kwestie. Want ja. dat waren echt. Je kan het niet anders maken. En ook niet beter dan dat. Dat was een bundel verzamelde columns. En dit ja. is een roman. Ja. De Maagd Marino. Okay. Goed. Dadelijk ga ik het uh, nog hebben over muziek. Bob Dylan en uh, de blues en de Amerikaanse presidenten. En over Literatuur, de, de nieuwe roman van Thomas Verbocht... en een oude Amerikaanse klassieker, Winesburg, Ohio. Nou, dat en meer dus. Over twintig minuten. We besluiten de nieuwsshow vandaag met een gesprek over de Mona Lisa... Deze week is namelijk begonnen met het opgraven van de resten van de vrouw... die misschien model heeft gestaan voor het wereldberoemde schilderij van Leonardo da Vinci. Ja, waar gaat het allemaal over, zou u denken? Het gaat over een hoop dingen. En daar komt over vertellen hoogleraar kunstgeschiedenis Rob Zwijnenberg. Uh, we beginnen met een bloedrode sculptuur... dat u misschien al in de kranten tegen bent gekomen. Uh, het is tientallen meters hoog. En het staat in Parijs, in het Grand Palais. Want afgelopen woensdag starten daar de jaarlijks terugkerende monumenta. Daarbij wordt door het Franse ministerie van Cultuur... een kunstenaar van wereldfaam uitgenodigd... om iets te maken voor dat Grand Palais. En dit jaar is de keuze gevallen op de Indisch-Britse kunstenaar Anish Kapoor. Zijn creatie, met als titel Leviathan... is een constructie van vier met elkaar verbonden bollen... van in totaal... 37 meter hoog en 100 meter lang. Stelt u zich dat voor? Het reikt tot vlak onder de nok van dat Grand Palais. En is waarschijnlijk het grootste binnenkunstwerk ooit gemaakt. Over die sculptuur en de schepper ervan, Anish Kapoor, gaan we praten met kunsthistoricus Willem Baas. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u gaat het natuurlijk wel heen, hè? Uh, ja, ik ga er volgende week al heen. Ja. Ja. Filmpjes gezien al, erover? Uh, nee, maar ik heb de afbeeldingen wel gezien. Ja, dat ziet er spectaculair uit. Probeer dat eens voor, voor een uh, luisteraar te omschrijven? Hoe dat, hoe dat eruit gaat zien? Ja. Nou ja, dat, bij, bij, bij Kapoor gaat het... Uh, je, wat je moet, waar, je, waar je over moet nadenken is, is het spektakel. En daar, daar gaat het natuurlijk over. Dit is een, een kunstwerk wat eigenlijk is meegegroeid de afgelopen dertig jaar... met hoe onze maatschappij is meegegroeid. En, en Kapoor heeft daar een heel mooi antwoord op gevonden. Door werken te maken die zo spectaculair zijn dat je er eigenlijk in verdwijnt. En je gaat, dit is een. Wat ik ook, ik heb het ook hier vanuit het persbericht en de beschrijving, en een grote. Uh, rode kamer, donkerrode kamer. Je waar in, je, waar je in ja. gaat. Je gaat erin en je komt er ergens aan een andere kant weer uit. En in die tussentijd ben je eigenlijk verdwaald. En, dan en, die, je... kleur rood en is die kleur heel rood is, speciaal? Ja, hij gebruikt natuurlijk altijd die primaire kleur. Kijk, Kapoor is eigenlijk. Je kan er heel veel theorie aan aanhangen, Maar dat moet je niet doen. Het gaat over hele elementaire zaken: Als, uh, man, vrouw. Uh, het gaat over de relatie tussen de natuur en, en, en de maatschappij. Over de oervormen. Ik denk altijd dat Kapoor een stukje van de oerknal genomen heeft. En dat vervolgens bestudeerd heeft via primaire kleuren, via, via vorm. En wat nou zo leuk is aan Kapoor... als je ga, terug gaat naar de jaren tachtig... waar komt hij voor het eerst ten tonele. Dan maakt hij van die hele kleine pigmentsculptuurtjes... die, die je ook terugvindt als je op een markt in India hele loopt. Hele felle kleuren. Hele felle kleuren, maar Intensie, heel klein. Ja, ja. En in die dertig jaar... Zijn die vormen, is die schaalvergroting. heeft eigenlijk gelijke tred gehouden. met hoe de maatschappij. zeg maar uit elkaar gebarsten is. En dat is zo interessant eraan. Is er werk van hem in Nederland te zien? Ja, de, de Pont. In Tilburg. Heeft, uh, in Tilburg heeft natuurlijk een aantal werken. En dat is ook zo leuk. Daar hebben ze die kamer met dat gat erin. En dat gat is natuurlijk net eigenlijk. als, de, als deze grote kamer. Alleen hier ga je naar binnen. en daar kijk je ernaar. En dat oneindige. kan je dus op heel klein formaat hebben. 30 jaar geleden. en nu, 30 jaar later. Is het bam, spektakel. Dus iedereen die daar naar binnen gaat, komt daar natuurlijk uit. En wauw, ik heb echt iets meegemaakt. Het is een het is spektakel. En dat is natuurlijk eigenlijk wat musea tegenwoordig ook willen: hè? hedendaagse kunst overleeft bijna alleen maar als je dit soort dingen doet. Is dat het enige dat, uh, werk dat uh, van hem te zien is? Dat, uh, in de pond? Ja. Nee, Hosea... de, de pond heeft, heeft nog een aantal van die pigmentsculpturen. Ja? Uh, heeft recent ook nog een werk aangekocht. Uh, verder is er heel weinig verzameld. Is zijn werk niet goed verzameld in Nederland? En nu is het te duur geworden. Ik bedoel, het is onbetaalbaar geworden. is dus geworden. eigenlijk een gemiste kans. Ja, maar ja, daar kan ik nog wel een rijtje opnoemen van geniste <laughs> kansen. Maar dit is er wel eentje. Maar gelukkig. Je, je kan ook zeggen, gelukkig heeft de pont heeft, uh, heeft, heeft een best goede collega. Hebben vier, vijf ja. goede stukken. Dus dan maar naar Tilburg. En daar. daar. het is niet zo dat er alleen die gigantische installaties gemaakt worden. Nou, tegenwoordig, als je zijn laatste tentoonstelling ziet, twee jaar geleden in de, in de Royal Academy in Londen. Uh, hij maakt tegenwoordig is het wel echt van dat, van dat soort mega-projecten. Uh, het zijn ook geen, geen beelden meer. Het zijn constructies, het zijn gevaarten geworden. En ja, ik, vind, ik, ik bedoel, ik, het is prachtig. En het is bijna, kijk, waar het over gaat, is wat, wat, wat, wat Kapoor heel goed kan, is dat hij het verleden neemt en dat. Uh, brengt naar het actuele en dat, uh, en dat heel goed kan bevragen. Want waar gaat dit over? Uh, Ik bedoel, kun, kun, kun je daar een voorbeeld van? Nou ja, de, over, over, over, over dit werk waar, ja. je, waar je instapt. is dat je ook echt verdwaalt. En, uh, hij gebruikt. Uh, le, le, le, hoe heet het? Uh, leviathan. Leviathan. Het, dat is het uh, monster wat voor de poorten staat. van de hel te wachten. Ja. Wat eigenlijk een te groot lichaam heeft. wat eigenlijk zichzelf niet kan controleren. Dat gebruikt hij als een metafoor. voor de maatschappij waarin wij tegenwoordig leven. waar mensen verdwaald raken. waar. Waar zoveel energie loskomt. dat sommige mensen hier de weg kwijtraken. dat we niet meer weten waar en hoe. Dat is wat en, hij wil bewerkstelligen. Ja, dat is heel mooi. Hij gebruikt een element hmm. uit het verleden. en hij vertaalt dat naar iets heel actueels. En hij maakt dat bijna fysiek. En dat is natuurlijk de kracht ook van Kapoor. Hij kan dat door hele simpele ingreep. maakt hij zoiets fysiek. En dat is wat goede hedendaagse kunst natuurlijk altijd vermacht te zijn. Ja. begrijpen uit het verleden. om iets actueels te kunnen bevragen. Je zei net, hij is begonnen met hele kleine. Uh piramidesculptuurtjes, ja, van hele, berg, hele intense ja. kleuren. Ja. Uh, dat is een aantal decennia geleden. Ja. Uh, kun je wat werken noemen... Uh, waardoor mensen die luisteren denken... oh ja, dat is ook kapoor. Dat heb ik inderdaad wel eens gezien of Na, daar heb ik in over Chicago, In Chicago, Millennium Park, heeft hij natuurlijk die, die gekke... ja, ik noem het dat die gekke uh, aluminium bagel neergezet. Uh, he, die, de, die de wolkenkrabbers en het licht en, en de maakt mensen... alles Alles reflecteert. Alles reflecteert. Ja. weet je wat het mooie is? Hij, hij maakt iets en vervolgens wordt het nog groter. Ja. He, dus of je verdwijnt erin, of in dit geval... Bedoel, hij betrekt alles eromheen. Dus die wolkenkrabbers, de lucht... het wordt nog groter dan het, dan het object eigenlijk al is. En eigenlijk bedoel, verdwijnt daardoor de, kunst ook, de kunstenaar ook. He, bedoel, hij maakt iets wat, wat hij eigenlijk zelf... bijna niet meer onder controle heeft. Maakt hij het ook zelf? Nee, hij heeft, hij, hij, wat het leuk is, hij maakt van alles studies. En ik heb toevallig recente tentoonstelling in India gezien. Zijn eerste tentoonstelling überhaupt in India. Dat was uh, december, afgelopen december. En daar zag je al die schetsontwerpen. Dus het zijn schetsontwerpen. En die heeft, dan heeft, die, hij heeft een man of twintig werken in de studio, net buiten Londen. En die, uh, en, en die gaan dan heel langzaam aan de slag. Daar zitten ook ingenieurs bij, want dat moet ook allemaal berekend worden. En dan wordt dat langzaam. Wordt, dat wordt die schaalvergroting wordt ook echt langzaam opgevoerd. Want je zei net, ik ben. Ik heb een je hebt hem toen gesproken, Nee, ik heb hem, ik heb hem een handje gegeven. Een, een handje? Een handje gegeven. Ja, Niet nee, een moet Nee. voor. in India, waar ze natuurlijk al sterke cultuur hebben... Ja. Dat als Anish Kapoor. Die was daar voor ja. het eerst. Dat was natuurlijk echt de media dingen. Dat was journaals, tv-camera's, eh, tabloids ja. erachteraan. He, bedoel, dat, ja, dat, dat, dat kunnen ze in India heel goed. Want hoe, hoe groot is, is, is die, die man? K groot. Kapoor, ja. Kapoor hoort bij de top 10, top 20 van de hedendaagse kunst. En, en zeker met dit soort projecten, weet je, ver, hij zijn naam nog eens een keer. En, en je zal zien, het duurt maar vijf weken, dus mensen als ze erheen gaan, moeten wel snel zijn. Wat gebeurt er dan daarmee? Want waar moet dat nog terecht dan? Ja, het is een opblaasproject. Pop eigenlijk hè? Het is een opblaasobject. Dus Je ze kan halen het de lucht. Na, na vijf weken halen ze de lucht eruit en is hij weer weg. En dan zullen ze hem wel opslaan ergens in een grote storage. Maar dat, dat is het einde van. Uh... Van, van Wat dit. was het dan? Ja, maar dat is toch We gaan zo mooi. Ga niet opnieuw nog een keer. Nee, ik nee, kan het. Is, op, ja, vervolgens kan je verwergers nog een keer. Maar hij is natuurlijk ook. Nou, dat denk ik niet dat zal gebeuren. Als geen voor de kinderen. Hij heeft het Grand Palais echt genomen. Hij heeft, het, het formaat van het Grand Palais was de uitdaging. Dus hij heeft hem zo gemaakt dat hij precies past binnen de muren. Of, nou ja, binnen de glazen muren van het Grand Palais. En dat en, is gigantisch. En, en, en dat, is, dat is fantastisch. Hè. Dus dat gebruikt hij, hij. gebruikt zeg maar de context. Zet hij in om zeg maar, zijn eigen werk te maken. En dat is natuurlijk ook wel heel intelligent ja. eraan. Maar die, die, die gang van die uh, intens gekleurde uh, kleine sculpturen... naar ja. uh, dit monumentale werk... Uh, daar moet toch ook iets meer toch over te vertellen zijn. Die hele geleidelijke ja. vergroting van... Uh, van, die, van die schaal die hij heeft toegepast. Ja. is inderdaad een he hele mooie metafoor. van hoe wij in de maatschappij. langzaam in 30 jaar. zeg maar zijn uitgegroeid. Zo legt hij en, dat en, zelf ook uh, uit. Ja, zo legt hij dat ook uit. Maar je, je, kan, het, je kan het op meerdere fronten uitleggen. Ook omdat. He, hoe, hoe worden tentoonstellingen gemaakt? Hoe gaan wij tegenwoordig met objecten om? Dat zit allemaal. dat soort dingen. bevraagt hij ook allemaal in dat soort sculpturen. Vroeger bewogen ze niet. nu rijden ze door, door, door gangen heen van musea. Dus, he, en ze zetten. die, die sculpturen zetten ook dingen af. dat die Zeg maar hun sporen na en dat begon natuurlijk als bijna sacraal en is nu zeg maar allesomvattend geworden. Maar je moet je ook voorstellen, toen wij jong waren, gingen wij naar het Volkenkundemuseum en konden, waren we al helemaal blij als we iets konden aanraken. Tegenwoordig willen we gewoon treinen door musea zien die, die pigmenten afzetten. Nou Die pigmenten, dat, dat is ook een, een terugkerend... Uh... Ja, thema bijna. Nou ja, daar gaat het werk, over. Hè? Het zijn die, zijn die, die, die aardse, aardse materialen. Dus, en er is niks aardser dan Kleur, een aardspigment. Ja. Wat natuurlijk uit zijn Indiase cultuur komt. Ik bedoel, als je nogmaals in India ja. bent geweest. dan zie je die echt nee. die hoopjes. zoals hij ze letterlijk vertaald heeft op markten liggen. Dus dat is een letterlijke vertaald. En dat heeft hij langzaam uitgewerkt. Maar het is heel formeel, zijn werken. Ik wil ook altijd graag een relatie maken tussen Mondriaan en Kapoor. Het is een hele formele. bedoel, je gaat Wat bedoel je met, met formeel? Nou ja, formeel is dat je gewoon terug gaat naar een soort hele elementaire. Naar, naar, naar kleuren, primaire kleuren, rood, blauw, weer, uh, wit, kleuren die Kapoor graag gebruikt. En, en ook vorm, hè. Bedoel, waar Mondria zeg maar alles terugbrengt tot twee lijnen en een vlak. Ik bedoel, heel veel anders doet Kapoor het ook niet. Hè. Het zijn hele elementaire vormen, oervormen van inderdaad hoopjes van, van mannelijke, van vrouwelijke elementen. Dat is wat hij doet. En nu, het enige wat hij doet, hij vergroot ze, maar daardoor probeert hij ook de betekenis te veranderen. En dat is de kracht van Kapoor, dat hij zich ook toch meegaat. Eh. Ik begreep dat jij uh, de eerste of een van de eerste bent geweest... die zijn werk naar Nederland. Ja, heeft, ik heb, ja dat was wel gedacht. werk op papier. En ik heb toevallig ook een sculptuur inderdaad verkocht in de jaren negentig. Dus dat is wel waar. En ik moet zeggen, toen was het nog betaalbaar. Ik weet nog, voor die sculptuur, dat was echt zo'n pigmentsculptuur... het was toen 20.000 dollar. Dus ja, dat zijn wel die tijden zijn. Dat hebben we het over 1997. En, en, en, en, en wat was toen de reden? Gewoon dat je het goed vond? Nee, ja, ik vond het al, ja, vanaf het eerste moment dat ik het gezien heb, Ik denk begin jaren 90 al in Londen, dat ik dacht van wow, weet je, dit, gaat, dit, dit, dit gaat echt ergens over. Dit, is zo, dit heeft zo'n mooie zeggingskracht. Het is zowel poëzie als gebaar. En dat op een hele goede manier samengebracht. Maar tegelijkertijd, door uh, die, die schaalvergroting... Hè, dat dit steeds groter heeft gemaakt... Uh, is het natuurlijk ook steeds moeilijker geworden... om het te kopen voor particulieren nee, in ieder geval. Niet, absoluut. Voor particulieren niet. Ja, zelfs voor musea om het überhaupt te herbergen. Hè. Maar, maar ook dat is gewoon heel interessant. Ook dat fenomeen, ja. van waar gaat het allemaal heen? Want van hoe, hoezeer is een object nog een object... en hoezeer is het nog plaatsbaar binnen de muren van zeg maar, het klassieke museum? Dat zijn allemaal dingen die hij hier ook mee ook, zeg maar, bevraagt. Dus, er zit, dus het heel, Wat dat betreft is het heel complex... ondanks dat het eigenlijk hele basic vormen zijn. Andere dingen waar die beroemd... nou ja, misschien ja. bekend door geworden is. Hij had zo'n soort kanon dat verf ja. schoot op, op een muur. Ja, pigment ja, precies. Ja. Dat soort dingen zijn hier nog ergens te zien. Uh, nee, die zijn er nog hey. zeker. Wat daar zo interessant aan was, dat was drie, vier jaar geleden... dat hij daar voor het eerst mee kwam... is dat hij voor het eerst het mannelijke introduceerde in zijn werk. Tot dan toe ging het altijd over het vrouwelijke. Is dat de metafoor van het mannelijke geslacht? Ja, ja ja, ja, ja, ja. Nou ja, zo... Ja, zo oh, ja. Nee, zo, zo is het. De, nou, ja, in India de linga, de vulva... dat zijn natuurlijk de dingen die, waar hij die natuurlijk altijd mee gewerkt heeft... En vanuit zijn hindi-cultuur. En die hij nu in één keer vertaalde naar een soort... Hè, waar die vormen altijd heel vrouwelijk waren... had hij nu opeens een kanon dat schoot. Het was heel interessant, voor het eerst de mannelijkheid in zijn werk... En dit werk in het Grand Palais, zou je dat weer een vrouwelijk werk Ja, dat noemen? lijkt me wel een behoorlijk vrouwelijk werk. Maar ja. <laughs> dat nog even, omdat af. je er zo in kan. Ja? <laughs> ja. Ja. Maar, want is dat <laughs> toch wel ergens te zien in musea? Uh, nee, maar ik neem aan dat, dat kanon, dat, uh, dat heeft nu op al twee plekken gestaan. Dat we dat wel weer een keer oh, op het. Op, op, op, op, op, op, op, misschien is het leuk voor het Stedelijk Museum om, ja, de om, de om op de directeur te ja? schieten. Ja. Heb ik dat gezegd? Ja, ja. <laughs> nee. Nee, uh, maar. Uh, oh. Je, je, je zegt door het werk wat hij maakt, hè, ook door de, dat hij een trein door een museum uh, laat rijden, juist omdat hij werk maakt dat eigenlijk niet meer in een museum past, ja. uh, is het zo, ook zo'n interessante kunstenaar ja, hij, zoekt omdat hij, op, ja. hij zoekt die grens ja. op, ook van het. Het ja. fenomeen museum. Ja, nee, precies. Maar nogmaals, ik bedoel, daar begon ik ook mee. Het gaat ook over mm -hmm. dat spektakel wat hij eraan toevoegt... wat musea bijna nodig hebben tegenwoordig om te kunnen overleven. En heel even moest ik denken toen ik van de week al die foto's zag... aan het museum Corpus, uh, wat langs de A4 ja. staat uh, bij Oesgeest. Ja. Dat is dan de wetenschappelijke variant. En dit is de Heiberau-variant van, van Kapoor. En weet je, je ziet dat, dat dat soort elementen of dat soort type musea... Ja, dat is dat. Weet je, nou ja, die ook wel iets gemaakt heeft... Dat er in de beste verte op lijkt de Joep van Lieshout. Ja, Joep van Lieshout die die maakt ook die, een. Die, die, die darm waar ja, je dan. Precies, ja, precies waar, waar je in die, kan. A, die die Bar, de ba, die ba, die de Bar, ja. mijn moeder. Uh, ja. die, het lijkt er niet uh, qua uitvoering op, maar het, het idee heeft wel van. Nee, het is allemaal verwantschap. En dat zijn dat allemaal inderdaad interessante elementen die, die je de afgelopen tien jaar terug ziet. Dat aan dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat soort dingen wordt inderdaad. He, daar, die, worden, die worden zeg maar uitgebreid, die worden bevraagd, die worden zeg maar ook uitgebeeld. Ja. Dat kon je 20 twintig jaar, 30 jaar geleden toen Kapoor begon niet voorstellen. Heb jij enig idee uh, of je gewoon inderdaad naar Parijs kan <coughs> Sorry, en dan een kaartje kopen ja, en erin volgens, kan? volgens mij wel. Het afgelopen 5 euro. Het is 5 euro de afgelopen, maar je hoeft ook niet eindeloos van tevoren te boeken? Nee, nee. je hebt meteen de Manet-tentoonstelling erbij in Dorcé. Dus het is een win-win uh, oh. als je nu naar Parijs gaat. Maar zouden er geen enorme rijen staan dan? Ik denk, denk ik, het niet, nee. want Richard Serra is hiervoor geweest, ja. Sam Kiefer en Boltanski, en ik heb bij twee van de drie heb ik gezien, en daar kon je gewoon naar binnen lopen zonder enig probleem. Ja, want het doet dat is het heel erg groot. Hè? Ja, dat is heel <laughs> erg groot, en dat is ook natuurlijk wel een fantastisch initiatief dat ze daar ieder jaar een internationaal uh, ja. gerenommeerde kunstenaar vragen om daar iets te maken, ja. en het worden dan ook altijd. Ja, Monumentale, ook, ja, gigantische ook, dingen. Het moet ook afgeleid zijn van het gebouw. Ze moeten dat gebouw ten volle gebruiken om iets te maken. Dus je hebt kunstenaars nodig die het grote gebaar niet schuwen. En dat is natuurlijk ook zeker nu zo. Maar dit is natuurlijk wel bijna de overtreffende trap vergeleken ja. bij de vorige drie hoor. Nou, dit, doen, uh, doen dus. Gaan, allemaal gaan. L Lekker weg in uh, ander mannenland. Drieënhalf uur, beter. Met de trein. Met de trein, als het mee zit. Ja, goed. Dankjewel. Uh, dankjewel voor je komst naar de studio. We hebben er echt zin in. We gaan naar Parijs. We gaan niet alleen naar de voetbal in Twente, we gaan ook nog naar Parijs. Uh. Willem Baas hoorde u over de Indiaanse kunstenaar Anish Kapoor. Hey, hey, hey, Miss Nixon. You know your Watergate gate about to wash down. Hey, Miss Nixon. You know your Watergate gate about to wash down. Why don't just pack up everything you got, Miss Nixon? Move on out of that town. I want you to tell me, Mr. Nixon, what's wrong with Uncle Sam? You done cut out on my jelly, come back and tangle all of my ham, oh Mr. Nixon. Please tell me what's wrong with Uncle Sam. Well you cut out on my jelly, Mr. Nixon. Come back and take in all of my help. Now, Democrat and Republican having a big fight. Democrat whooped the Republican right out of sight. Oh, oh, Miss Nixon. You know your Watergate about to wash down. Well, why don't you pack up everything, Miss Nixon? Move on out of town. Now I wanna tell you, Miss Nixon, move away from here. You don't need no icebox, you got a great big fridge in there. Oh, oh. Please tell me what's wrong with Uncle Sam. Well, you can out all my jelly, come back, taking all of my hair. Now, since I says, woke up this morning, jelly by my side. Since you started this gate, Take your stuff in high Cut out on my jelly Takes sugar to make it sweet Rob's from your jelly Take somebody's meat Oh, oh Please tell me what's wrong with saying Well, you thought my gentleman Come back and Take my hand Now since I woke up this morning Jelly by my side Since the water gets started, take your stuff in high. Reduce my meat and sugar, rubbers disappear fast. You can't ride with me no more, Mr. Nixon got my gas. Yeah, hey, yeah. Please tell me what's wrong, sir. Well, Mr. Nixon, move on out of town. Ja, en ik kan nog een tijdje door hoor. Uh, ja, de, de typische blues, hè, meestal van die jongens. Uh, sliding Joe Bum zit dan op, uh, uh, uh, op, de, op de slidegitaar natuurlijk. En Raccoon Eddie zit achter de drums. <laughs> nou ja, kortom, waarom draaien we dit eigenlijk Pieter Steins? Ja, dit is, uh, dit is niet zomaar een blues. Want de muziek mag dan wel helemaal in het bluesidioom zijn. Maar de tekst is bijzonder. Het heet namelijk Hey Mr. Nixon van Thomas Shaw. En dat is een, een bluesnummer dat staat op een hele bijzondere cd. Ja. Uh, die hoort bij een bijzonder boek. En het bijzondere boek, dat, is, dat heet de Nixon and Ford Blues. En dat is een ja, wetenschappelijk boek, mag je wel zeggen... van een Nederlander, in het Engels geschreven, Guido van Rijn... Um, en die man is bezig met een heel groot project... namelijk uh, de geschiedenis van Amerika... van de Amerikaanse presidenten... beschrijven vanuit blues- en songs. We hebben wij hem ook een keer gehad? Ja, ja, ja, hij is hier met zijn vorige boek geloof ja, ik, het, geloof ik uh, Dat geweest. ging het toen over Johnson. Ja, of, uh, Johnson. Is dat, ja, dat, ja. Dat, nou, dat klopt. Na Lyndon, ja. uh, na, na Lyndon Johnson kwam Nixon natuurlijk. Ja. Um, en uh, nou, dit is het, het mooie van dat boek is van hij, hij delft overal. Bloesongs die niemand meer kent. Of sommige zijn bekend, maar de meeste zijn echt onbekend. Die delft hij op. Dus echt een soort goudzoeker over dit thema. Uh, die gaat hij helemaal analyseren en dat zet hij in dat boek. En dan brengt hij die songs, een deel van die songs... dat kan nooit allemaal zijn natuurlijk, die brengt hij op die cd's... die hij ook in eigen beheer uitbrengt bij de Agram Blues. Nou, dat zijn fantastische platen, maar het, is ook een heel bijzonder, het zijn ook hele bijzondere boeken. Omdat je dus inderdaad uh, de, de stem van de zwarte onderklasse... onder al die presidenten hoort. En die geeft soms een heel ander beeld dan wat je uit de officiële bronnen weet. Dus historisch is het ook heel erg interessant. En dat zag je al bij zijn eerste boek, daar is hij eigenlijk wel echt bekend voor geworden. Ook in Amerika zelfs, de Roosevelt Blues. En daarmee kon hij helemaal kon hij traceren hoe de steun voor president Roosevelt... onder die zwarte bevolking uh, ontstond. En hoe steeds meer mensen gingen stemmen. En hoe die zwarte bevolking, voor een deel ook Roosevelt... Hè, die drie uh, termijnen of vier termijnen uiteindelijk... die hij niet heeft afgemaakt... Uh, in stand hield. En dat was dus ja, van historisch belang. Ja. Nou, bij Nixon en Ford is dat minder. Uh, hoewel er wel weer bijvoorbeeld iets heel interessants in is. Je denkt altijd: Nixon, nou, de, de grootste crook uit, uit de geschiedenis uh, van de Amerikaanse presidenten, uh, deed alles fout wat hij weer fout kon doen. En de meest uh, schunnige dingen, Watergate, noem het maar op. Uh, mensen afluisteren. Ik hoorde gisteren nog een verhaal van mijn zoon die had gelezen dat hij. Uh, een uh, LSD in het drinkwater van de, president, de democratische presidentskandidaat had gedaan. Ja, het is echt de nou wilde het doen, volgens nou, mij. Hij wilde het doen, oké. Okay. Ja, ja. <laughs> ja, je moet de bronnen en checken goed. in dit geval. Ja, ja. Uh, maar goed, en um, uh, van die Nixon, die blijkt dus dat Nixon heel veel goeds voor de zwarte bevolking heeft gedaan. Dat die begonnen heel dat erg... verwacht je helemaal niet. Nee, ik. dat verwacht je niet. Hè. Van, van Johnson was dat min of meer wel bekend. Hè. Die heeft de Great Society ja. gedaan. Maar van Nixon is dat niet bekend. En dat zie je eigenlijk in al die liedjes terugkomen. Wat zijn dan de grote thema's waarover ze zingen. Nou, het begint eigenlijk bij uh, De Maan. De eerste mens op De Maan. was onder Niksen natuurlijk. Je ziet dat een heleboel van die zwarte artiesten... die Maan als een, uh, ja, een belangrijk thema namen. En er zit een heel mooi liedje van, um, op, de, op deze cd. "Koon on the Moon. Koen is een racial slur, zoals dat heet. Hetzelfde soort verboden woord als nigger. Dat mag je niet zeggen. Maar dit werd door een zwarte artiest gebruikt... En dan mag het. En Deze man die, zei, die zong over de Koen on the Moon. Die zegt van nou, ze sturen al die mensen naar de maan. Er moet ook eens een zwarte man opkomen. Ja. Verbaas je niet als dat een keer gebeurt. Ik heb het trouwens niet gecheckt of er ooit een zwarte astronaut is geweest. Maar dat is niet. zeker zo, nee? Oh. nee? Maar wat zegt hij in hetzelfde liedje, in de laatste regel. Van, uh, uh, Je moet niet raar opkijken als we binnenkort ook een zwarte president hebben. Heel grappig natuurlijk. Dat ja, die daar ja. al in 1969 zit, er een voorspelling in van wat er gebeurt. En dus dat ik... was toen knap onwaarschijnlijk. Ja, dat was toen echt. Uh, daar, zo werd het ook gezongen natuurlijk. Ja. Het was al onwaarschijnlijk dat er een mens op de maan was. Laat ja. staan een zwarte mens, laat staan een president. Maar ja. nou goed, er zitten allemaal van dit soort uh, liedjes. Heel veel van het liedje wat we net hoorden over Hey Mr. Nixon. Dan denk je dat is een politiek liedje, gaat over Nixon. Maar onderwijl, en dat is typisch voor bluesongs, gaat het, zijn het ook allemaal seksuele metaforen. Dus uh, luister het nog een keer af uh, op ja. de, uh, wat is het, de uitzending Gemist, of het de nieuw show. Waar je, het, waar je het En luister naar die, naar die tekst. En dan hoor je hem inderdaad zingen over dat hij geen goede vrouwen meer kan krijgen doordat hij geen geld meer heeft. Dat komt door de inflatie. Dat komt door Nixon. Dus dit is nog een, zou je kunnen zeggen, anti-Nixon liedje. Um, maar er staan dus ook al die andere liedjes op. Het is, uh, ja, is ongelooflijk rijk. Het zijn dus het is één boek en twee cd's. Je moet ze geloof ik wel apart bestellen. Uh, en vooral het is trouwens interessant dat de dus liedjes van de Nixon cd over het algemeen veel sterker zijn dan de liedjes van de uh, Ford cd. Hm. Maar dat kan ook weer liggen, omdat liedjes op de Nixon-cd... dat zijn die, nog heel erg die blues-nummers die je hoort. En de snellere blues-nummers. En uh, bij de Ford-cd zijn ze alweer langzaam naar de soul toe gegaan. Hm. En ik ben fan van heel veel muzieksoorten... maar ik ben niet zo'n hele grote fan van de soul. Dus het oh. kan ook aan mij liggen. Ja, het ligt uh, Guido van Rijn... De Nixon en Ford Blues, uh, uh, een aanrader. en Je, nou ja, je, je pikt geschiedenis mee ja. en je pikt de geschiedenis van de blues mee. Goed, dan is het nu tijd voor een bruggetje natuurlijk... want ik moet naar het volgende boek. Uh, of niet uh, hoor, gewoon een harde... Uh, nou, in dit geval is het bruggetje Thomas Verbocht... is ook helemaal gek van muziek uit de jaren 60 en 70. Heeft daar ook heel vaak over geschreven. En die heeft een nieuwe roman uit... De roman Perfecte Stilte. Ik heb het niet geteld zijn hoeveelste dat is... maar ik schat zijn vijftiende of zijn zestiende. Misschien zijn het er wel meer. Een paar van de titels van zijn roman... dat is wel interessant om even te noemen. Het laatste uur van de middag. Gebroken glimlach. De zomerval. Het ongeluk. Zo gaan die dagen. Yesterday verdwenen tijd. Nou, als je dat rijtje hoort... dan krijg je eigenlijk al een aardig beeld... van waar Thomas Verbocht over schrijft. Het gaat over melancholie, het gaat over nostalgie... het gaat over gemiste kansen... het gaat over ontspoorde, niet zo heel zwaar ontspoorde... maar meestal licht ontspoorde levens. En het gaat over het verleden dat je altijd weer komt bezoeken... dat altijd weer bij je terugkomt. Mensen worden achterhaald door hun verleden. Nou, dat is ook het geval in perfecte stilte. Een documentairemaker heeft een dubbel trauma... zo wordt hij geïntroduceerd... Ge toen hij klein was, een puber was, pleegde zijn vriendinnetje zelfmoord. Naar het schijnt aanvankelijk helemaal zonder dat, hij, zonder dat je als lezer in ieder geval weet waarom dat is. Dat wordt natuurlijk langzaam duidelijk. En iets later verdrinken zijn beide ouders bij de ramp met de Herald of Free Enterprise. En dit speelt allemaal op doordat hij een oude buurvrouw tegenkomt... namelijk de moeder van dat vriendinnetje dat zelfmoord had gepleegd. En daardoor komt natuurlijk het, het hele verleden gaat opspelen... Dan komt daar nog, dit is allemaal onderdeel van de plot... Eh, bij dat deze hoofdpersoon eh, de slachtoffer wordt van zinloos geweld... in een klein steegje waar hij eh, de held probeert uit te hangen. En dan heb je een roman. Nou. Bij verbocht, en dat, is eigenlijk, dat geldt voor de meeste boeken van verbocht, het gaat niet om de plot. Als je een sterk plot wil lezen, moet je niet naar verbocht gaan. Het gaat om de stijl bij verbocht. Het gaat om uh, de humor die erin zit. Een soort, ja, niet een humor van lach of ik schiet, maar echt een soort fijnzinnige humor. Het gaat heel erg om het uh, melancholieke proza. Ik een heel klein zinnetje voorlezen, van een alineaatje. Ja, alles werd zo anders. Dat zei ze. Alles werd zo anders. Ik vroeg niet hoe haar leven werd, hoe het nu is. Ik vroeg niets. Ik had alleen maar haast. Maar zo was het wel. Alles werd anders toen. Het leek alsof het leven een andere snelheid kreeg. Een vaart die veel voor me uitjoeg, zonder dat ik wist wat het allemaal was. Ik kon het niet inhalen. Ik was telkens net te laat. Nou, Zo'n laatste zin, dat is ook wel heel typisch verbocht. Hè? Altijd telkens net te laat. Dat zou misschien wel de biografie van, van beetje Thomas Verbocht kunnen zijn. Ja, ja je zou, je zou kunnen, het zijn een beetje sukkelige figuren die in de hoofd uh, zijn. zijn niet helemaal door het leven uh, op waarde geschat, laten we het zo zeggen. Uh, dat geldt trouwens vind ik ook nog steeds voor Thomas Verbocht. Uh, hij is een stem in de Nederlandse literatuur. Maar toch zijn er nog heel veel mensen die hem niet kennen... die nog nooit één boek van hem hebben gelezen. Dat is echt zonde met zo'n oeuvre. Uh, hij heeft daar zelf ook wel eens grapjes over gemaakt. In zijn vorige roman stond nog een, een zin... Het ging dan over een schrijver en daar werd over opgemerkt... Gemerkt, geziene auteur, veel geprezen, maar telkens wordt gemeld dat je zo onbekend bent. Nou, bij deze dus eigenlijk. Uh, dit is weer een goed, uh, goede reden om uh, um een einde aan die totale onbekendheid te maken... van Thomas Verbocht als je nooit, nooit iets van hem hebt gelezen. Als je wel iets van hem hebt gelezen, is het natuurlijk weer gewoon geweldig... om dat uh, oeuvre bij te houden. Um, een andere... Uh, dat, daar heb ik geen enkel bruggetje bij, dus dat. Uh, Hoeft uh, ook zal niet, ik ook niet proberen. Stoppen ermee. Is uh, een Amerikaanse klassieker uit 1919, Sherwood Anderson, Winesburg, Ohio. Hoewel heel veel van dezelfde thema's die verbocht uh, in zijn boek naar voren brengt, ook in dit boek weer naar voren komen. Over het verleden. Nou ja, over, het zijn natuurlijk de grote thema's uit de wereldliteratuur. Eenzaamheid, heel belangrijk thema in dit boek. Winesburg. Ohio is een boek dat geschreven is door Sherwood Anderson... een van de grote namen uit de Amerikaanse literatuur... die niet veel gelezen meer wordt. Um, hij was een echte schrijverschrijver in het begin... Uh, uh Laatst kwam hij nog weer even terug in het nieuws. Omdat Philip Roth een van zijn laatste romans situeerde in Winesburg, Ohio. Wat een grapje was, want dat plaatsje bestaat niet echt. Maar dat uh, was een verwijzing naar Sherwood Anderson die hij zo geweldig vond. Uh, en uh, Winesburg, Ohio is ook een beetje het symbool geworden voor het mid, uh, middenwesten van Amerika. Het kleine provinciale stadje in Amerika waar het leven suf is. Daarover schrijft uh, Sherwood Anderson in deze ja, je zou bijna kunnen zeggen verhalenbundel. Wanneer leefde hij dan? Uh, hij leefde uh, zeg maar eind 19e eeuw tot, uh, tot uh, ik geloof, 1935 of okay. zoiets. Moet even uh, kijken of 41, ah, 41 is hij ja, overleven, ja. Uh, overleden. Um, en hij schreef dus over gewone Amerikanen in zo'n klein provinciestadje... en dan vooral over de verstikking die er van zo'n provinciestadje uitgaat. En uh, hij was, dat is eigenlijk overduidelijk, ik denk heel erg beïnvloed door James Joyce, die ooit een... Uh, een jaar 15 daarvoor een boek had geschreven, Dubliners. Dat gaat ook over mensen die in Dublin wonen, die daar niet weg kunnen... die eigenlijk bijna verlamd zijn van, uh, ja, van, van alles wat op hun drukt... en die daardoor nooit meer een beslissing nemen. Nou, dat gaat dat boek van die uh, Anderson ook over. En allebei deze cijfers, zowel James Joyce als Sherwood Anderson... die putten dan eigenlijk uit wat Chechoff allemaal heeft gedaan... voor het korte verhaal, want die deed datzelfde voor Rusland... en voor het Russische... Uh, kleine, kleine leven waar, uh, waar mensen in verstikt waren geraakt. Nou, in dit geval gaat het, zijn het allemaal verhalen rondom één figuur... een uh, journalist van de plaatselijke krant... die uiteindelijk, en dan zit er toch nog een soort happy end in deze in de verhalencyclus... aan het einde van het boek dan toch Winesburg, Ohio verlaat. Uh, en dan hoop je dus dat hij het gaat maken. Het is ook wel licht autobiografisch. Het is de wording tot schrijver die er heel erg naar uitkomt. Dus het zal de autobiografisch van Sherwood Anderson zijn... Um, maar het grappige is dat zo'n. Er staat trouwens achter op de bundel. Uh, staat geze, uh, gezet door de uh, uitgever. dat het een verhalende roman is. Nou, dat is echt klinkklare onzin. Uh, het zijn verhalen die samen over één thema gaan. En dit is, wel, dit is heel actueel in heel veel opzichten. Want dit is dus de manier waarop tegenwoordig. Uh, een uitgever een verhalenbundel nog verkoopbaar kan maken. door te zeggen dat het een roman is. Denk even, en dat denk ik niet. Toevallig aan, uh, uh, denk aan Franca Treur... die een cyclus van verhalen had geschreven... En dat is als roman op de markt gebracht. Dat zijn natuurlijk allemaal verhalen die gaan over éénzelfde figuur. Een meisje dat langzaam schrijver wordt. Hè, zie de parallel met Winesburg, Ohio. Um, maar als ze hadden gezet op de achterflap: dit is een verhalenbundel van een debutant. dan was dat boek nooit zo'n succes geworden. Dat heeft ermee te maken dat het een roman is. Mensen willen romans. Dat is wat ze willen lezen. Dus je hebt het nu over die doorsvloervol confetti. -vol confetti ja, okay. van Franca Treur. Ja. Eigenlijk is dat een soort. Ja, je zou bijna kunnen zeggen: een update van Winesburg, Ohio. Die oh. zich dan niet afspeelt in, in het Middenwesten, maar in het. Ik ben al slecht in mijn windrichtingen in het zuidwesten van uh, Nederland. Het midden-zuidwesten van Nederland, namelijk Zeeland... waar dat boek is gesitueerd. Maar je kunt ook denken aan iemand als Dimitri Verhuls... die dat dan wel wat grover en wat meer uh, op de grap gericht... maar die zo zelf iets heeft gedaan in de helaasheid der dingen... dat over zo'n klein Belgisch stadje gaat. Um, het, is een, uh, ja, het, is een, het is een prachtige bungel. Hij is vertaald, moet ik er nog eventjes bij zeggen... Uh, door Nele Isebaard. Uh, IJzerbaard, maar ik denk Isebaard... Um, en bij de uitgeverij van Oorschot. En het zijn echt prachtige, ja, het zijn van die, wat je dan juweeltjesverhalen noemt. Uh, af en toe zie je wel de ouderwetsheid, ja, Het is toch een eeuw oud bijna, zie je er wel aan af. Maar het is, toch wel, het is echt mooi. En ook in het perspectief van ja, hoe je dan een verhalenbundel tot een echt samengebonden meesterwerk maakt. Dat kun je hier heel goed in zien. Nou, dan heb ik uh, nog uh, twee boeken over de ene die hier in proef op mijn tafel ligt. Ja. Omdat die uh, pas over twee dagen of drie dagen in de winkel ligt. Dat is het ABC Dylan van Bert van der Kamp. Bekend popjournalist. Zoals hij zelf, het is een lemma boek, dus een soort uh, alfabet. Zoals hij zelf bij een van de lemma's zegt... dat hij een van de drie mensen is die uh, drie Nederlanders is... die Dylan ooit hebben geïnterviewd. Drie Nederlandse journalisten, daar is hij heel trots op. Dat geeft hem het recht om dit, uh, dit boek te schrijven. Ik zal er dadelijk nog iets over zeggen. Um, en er is een uh, Belgisch boek van Patrick Rufflaar... Bob Dylan in de studio uitgekomen... Nou, de reden dat dit zo is, is natuurlijk dat Dylan over twee weken... Uh, 70 wordt, Groot feest. Uh, het, dat, dat hij het nog gehaald heeft is een wonder, want hij was 15 jaar geleden. Was nou, volgens mij voor zelf, uh, zal het wel geen feest zijn, toch? Nee, hij, hij staat waarschijnlijk... Ik denk van echt van dat hij op de, de planken ja, Is het niet in China, dan is het wel in Australië. Hoe lang duurt de never-ending tour nu ja, al? 23 uh, jaar uh, ja, of zo? Zoiets, uh, ja. Hij is never-ending, dus het ja. gaat ook maar door. En als dat hij is eigenlijk het laat, leven het laat, kunnen we knocking on heavens doordraaien. Ja, dat hoor je dan echt de hele tijd. weet je nu al, inderdaad. Maar goed, ik doe het nu even Goeie boeken? Ik ben er niet zeker van dat over twee weken Ari... Ik weet niet of Ari zo'n enorme grote Dylan-fan is... als ik, zeg ik er dan bij. Um, en uh, ja, er is natuurlijk een hele bibliotheek van Dylan-boeken. Maar deze, in ieder geval het boek van Jeroe Vlaar, dat voegt echt iets toe. Bob Dylan in de studio. Het is dus het verslag van uh, alle plaatopnames die Bob Dylan heeft gemaakt... Maar het is zo opgeschreven dat je, als je het achter elkaar doorleest... dat je ook een soort biografie van Dylan krijgt. En het soort biografie waar ik eigenlijk erg van hou... namelijk een biografie die helemaal op het werk is gericht. Dus heel af en toe komt erbij van nou... het onderwerp van dit en deze en deze song was die en die vrouw... wordt gezegd, maar het kan ook die en die zijn. Nou, op die manier krijg je dus ook een soort beeld... van hoe dat rondom Dylan allemaal uh, ging in die periode. Dus dat vind ik echt het is een bijzonder, uh, bijzondere manier van een biografie schrijven. Uh, en het is natuurlijk een heel bijzonder leven. En als je dat uh, muziekleven van Bob Dylan. Als je ziet, die ja. springt van folk... naar protestsongs, ja. naar singer-songwriter... naar rock, weer naar folk, dan gaat hij naar country-muziek. Ja, dat maar toch door die iedereen. stem... is het allemaal aan elkaar verwant. Ja, maar ook zelfs die stem... en dat wordt ook in het boek weer wat overgezet. Dat is ook wel leuk van, uh, die, dat die stem ook op bepaalde punten verandert. En dat mensen ja. ook denken, dus bijvoorbeeld... Bob Dylan maakte in 1970 Nashville Skyline... zijn ja. country-album... En iedereen dacht, dit is een hele andere zin, zanger. Lee, Lady, Lee. Ja, je denkt echt dat er een of andere crooner aan de gang is. Die wilden ze eerst niet als single uitbrengen. En toen het eenmaal uitgebracht was, was het een supersucces. Maar je ziet dus dat hij verandert voortdurend. Dat is het wezen van Bob Dylan. En er is werkelijk, dat zei je ook al... Er is een bibliotheek geschreven mensen Behind the Shades is misschien wel het beroemdste boek. Ja, Clinton Ja, precies. En ik weet niet, dat zal daar in dat boek ook wel over gaan. Het verbijsterend, daarvan vond ik altijd... Dat blijkt dat die Dylan gewoon uh, wat muzikanten inhuurt. Niemand heeft dat gerepeteerd. Nee, nee, dat ook, ja. oh, ja. We gaan gewoon in de studio zitten. Elke, elke cd weer. Precies. Ja. En, en, en, en Bob zingt gewoon wat voor. En kom op, jongens. Jim ja. uh, maar een beetje. In. Doe maar Val wat. Maar ja, dat is echt onwaarschijnlijk. Ja. Dat is echt geweldig. En, Bob, uh, en als hij dan maar, even ja. geen inspiratie heeft, vind ik ook mooi. Dat staat hier ook voortdurend in. Dan uh, gaat hij terug naar zijn roots. De folk en de blues hè? om het even rond te maken met ja. die blues. De folk en de blues, en dan maakt hij nu een LP met of een CD met covers van oude ja, blues. Er is ook dat wel, wel, wel heel blues. veel rotzooi verschenen, hoor. Ja, tuurlijk, ja, god, dat is, heb je altijd goed. Uh, uh, uh, uh, even uh, nog afsluiten ja, met de ja. ABC ja. Dillen ja. van Bert van den Kamp. Uh, dat is dus een, uh, een, een, een, een, een A tot Z boek van ja. A Hard Rain is Gone Fall. naar Z van Zimmerman. Naar de Z van Zimmerman. Hoe het zo? Jammer, jammer. Um, nou. En het is een persoonlijke keuze uit het leven van Bob Dylan. Heel veel anekdotes. Uh, de leukste vind ik dan weer over de. Dus er is een beroemde protestzong van Dylan... The Lonesome Death of Hattie Carroll... Uh, over uh, nou ja, een, een, een, een tragische zwarte vrouw. En uh, hij zegt, van nou, die, dat nummer is rechtstreeks beïnvloed... door uh, Bertolt Brecht en Kurt Weill... met hun zee Roybert Jenny uit uh, de opera. De Pirate Jenny Song... En dat, is, uh, ja, dat soort dingen zijn heel interessant. Dylan blijkt een fan te zijn van Charles Aznavour. Nou, het is ook wel erg leuk om de stemmen van Dylan... Met die van, tegenover die van Charles Aznavour te zetten. Blond, Blond dus Blond, de beroemdste cd, denk ik, ja. van Dylan. Dat, ja, God, dat moet je wel realiseren. En sommige mensen weten dat ook echt wel. Die hoeven dat niet uit dit CD. boek te halen. Maar ja. dat is natuurlijk afgekort. B.O.B. is een Bob. In ja. dit geval, ja. Nou, dat, dat soort dingetjes. Als je dat soort dingetjes leuk vindt, maar dat is leuk. En dat vinden fans dat leuk. Ja. En dan krijg je als uh, als kan toetje, niet doen, als toetje krijg je ook nog uh, de, de hits en missers van, uh, van Bob Dylan. Ja. Dat is ook altijd leuk om te kijken of je het daar dan mee eens bent. Hè, of of de, de grote missers in albums en songs die door Bert van der Kamp worden aangegeven, of dat ook echt uh, de missers zijn. Nou, je kunt er uh, eindeloos in bladeren. Uh, het is niet alleen terug naar de oude tijd, want er zit ook bijvoorbeeld een lemma in Highway 61 Revisit, uh, ja. Highway 61, en dat is natuurlijk de beroemde CD Revisited van Bob Dylan, maar daar is een interactieve versie van verschenen. En dan heb, is het ook weer modern. ABC ja. Dillen van Bert van der Kamp. Bob Dylan, laten we allen zijn verjaardag vieren op 24 mei. Absoluut, ja. gaan we doen. Ja. Hartelijk dank. U hoorde Pieter Steins. Informatie en uh, alle andere dingen te vinden op pagina 260. Maar u kunt natuurlijk ook op de website van ons terecht. www.nieuwsshow.nl in een klooster in de Italiaanse stad Florence zijn archeologen deze week begonnen met het opgraven van de resten van de vrouw... die misschien model heeft gestaan voor de Mona Lisa, het wereldberoemde schilderij van Leonardo da Vinci. Het is de bedoeling om aan de hand van haar schedel haar gezicht te reconstrueren. En nu maar hopen dat ze straks een beetje wil lijken op het portret van da Vinci dat hij vijf eeuwen geleden van haar maakte. Over die Mona Lisa en haar betekenis voor de schilderkunst gaan we praten met Rob Swijnenberg, hoogleraar kunstgeschiedenis en verbonden aan de universiteit Leiden. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. ja, waarom doen Italianen dit? Uh, nou, in dit geval met deze botten denk ik dat het vooral een soort marketing-truc uh, is. Alles wat met het lever. dorpje ging slecht en we het doen dorpje wat. Het Dorpje gaat slecht en we doen wat. Nou, Florent gaat denk ik wel uh, <laughs> ja. redelijk goed worden. Nee, maar goed. Dan maar, uh, kunnen we ook koekblikken weer verkopen en dat soort ja, dingen. Ja, dat vermoed ik toch wel. Het, het zou toch een prachtige tentoonstelling zijn. Hè? De, de, het hoofd van Mona Lisa nagemaakt. Maar we weten dus nog steeds niet of het Mona Lisa is. Natuurlijk. Nou ja, Mona betekent dame, begreep ik. Ja. En Lisa, dat is de voornaam. En zij is getrouwd met iemand die heet Giocondo... En daarom heet het eigenlijk ook Facula ja, Gioconda. Ja, ja. Uh, maar uh, u zei het al, uh, sommige mensen zeggen... nee, het is misschien wel geen een vrouw geweest. Nou ja, we weten sowieso niet zeker of uh, Mona Lisa inderdaad Lisa uh, Giocondo is. Uh, dat is een theorie van een Duitse kunsthistoricus. Maar misschien is die hele vraag naar wie Mona Lisa is... ook eigenlijk niet zo belangrijk... Uh, Leonardo is met het schilderij begonnen, denk ik, in de jaren 1480, 1485. Heeft dat zijn hele leven bij zich gehad? Heeft dat ook zijn hele leven... Niet uh, willen verkopen? Of? Nou ja, niet willen verkopen, in ieder geval is hij daar zijn hele leven mee bezig geweest. Dus ook toen hij, uh, toen hij in dienst kwam van de Franse koning... had hij dat schilderij nog steeds bij zich... Uh, nou ja, als je, als je twintig jaar met een schilderij aan het schilderen bent, dan, dan is het. Oh, er de werd vraag, ook permanent nog aan gewerkt. Hij, hij werkte daar nog voortdurend aan. Dan is de vraag van wie die vrouw eigenlijk is, is natuurlijk een beetje. Ja. Dat, nou? dat is niet zo belangrijk meer, like Nou, misschien ja. Plus het feit dat je het kunt zien in, in, in hoe die haar heeft afgebeeld... dat is heel erg typisch Leonardo. Hè? De, de, nou, je zou de, ook kunnen zeggen, het feit dat hij dat schilderij... al die jaren, al die decennia bij zich heeft gehouden... en eraan heeft gewerkt, wil zeggen dat degene die daarop afgebeeld is... voor hem een heel belangrijk persoon was. Dus dan is het wel belangrijk. Ja, maar als je kijkt hoe Leonardo zelf naar... Uh, wat hij zelf denkt dat schilderkunst eigenlijk is... Dan is schilderkunst vooral, in ieder geval, en dat geldt zeker voor, voor Mona Lisa, een soort tractaat over de natuur. Hij laat daar zien wat hij weet en wat hij heeft onderzocht. van hoe de mens in elkaar steekt, anatomie, maar ook hoe de natuur uh, ontstaan is, vergaat. Onder, onder maar invloed waar van zie weerwind. je erin? Nou, dus je ziet Mona Lisa, dat is een vrouw op de voorgrond. Op de achtergrond heb je dat hele uitgesleten landschap. Waar, waar je allemaal zo rivier door ziet kronkelen. Nou, Leonardo heeft zijn, echt zijn hele leven heel veel onderzoek gedaan naar uh, geologische fenomenen en naar water. En hij heeft onderzocht hoe nu eigenlijk een landschap ontstaat... onder invloed van wind en weer. Onder invloed van water. Hoe het komt dat rivieren zo kronkelen. Nou, als je goed kijkt, of als je goed kijkt... je ziet het eigenlijk gelijk... als je kijkt naar de achtergrond van de Mona Lisa... dan zie je precies dat die, al die geologische kennis... die je ook terugziet in tekeningen en teksten bij Leonardo... die zie je eigenlijk terug in, in dat schilderij. En dat schrijft hij ook voortdurend. He, voor hem is, is schilderkunst... Een soort het wetenschap. En, en, en, en, en schilderkens is dus ook het overdenken van hoe de natuur in elkaar zit. En dat geldt ook voor die Mona Lisa op de voorgrond. Uh, ten tijde dat hij begon met, met het schilderen van Mona Lisa, was hij bezig met anatomisch onderzoek. Dus hij heeft echt ja. in lijken gesneden. Hij heeft heel veel onderzoek gedaan naar de aangezichtsspieren. Dus hoe, uh -huh. hoe zo'n glimlach ontstaat en, en welke spieren daarbij betrokken zijn... dat zie je ook terug in zijn, in zijn tekeningen. De, dus zo'n schilderij is ook een onderzoek naar hoe mensen eh, met hun spieren, hun, hun expressie aan hun gezicht geven. En zo kun je de hele tijd doorgaan ja. eigenlijk over dat soort eh, Maar zaken. goed, die, die theorie dat het een van Da Vinci's leerlingen zou zijn geweest... vindt u niet eh, nou ja, eh, plausibel? Nou ja, het zou kunnen. Een jongen, dat ja. was er ook min of meer opeens zeker weer. Ja, een zelfportret zelfs. Ja. Is die ja, theorie nee, helemaal ik, van de baan? Of, die theorie is denk ik, okay. nou ja, wat is helemaal van de baan? Hè? Kijk, uh, ten eerste dus, dat het, het, er wordt vaak gezegd dat het zal eigenlijk uh, Salai zijn. Hè, zijn minnaar. Dus Leonhard is homoseksueel. Hij heeft altijd een hele schaar van, van uh, jonge assistenten en schilders om zich heen. Of uh, schildersleerlingen. Salai kwam al bij hem toen hij geloof ik tien of elf was. Dus uh, Salai, die jongen, die is echt zijn hele leven ook bij Leonhard geweest. Dat je misschien uiteindelijk, um, als je iemand schildert die trekken... He, schildert van iemand die heel erg in jouw omgeving zit... Dat je die automatisch meepakt. Dat, dat kan nou ja, je me wel voorstellen. Maar, maar goed, uh, Dan Brown wist wel raad met Da Vinci. Hè? Mona Lisa ja. zei, die zou een anagram van Amon en Isa of Isis zijn. Man en vrouw. En die afbeelding dus een versmelting van mannelijke en vrouwelijke trekken. En daarom zou ze ook zo geheimzinnig lachen. Allemaal flauwe... Keul. Nou ja, kijk, Dan Brown is natuurlijk een heel interessant boek, maar alles wat er staat over Leonardo, Vla, dat okay. klopt niet. Nee, oké, okay, Ik bedoel, Da Vinci, dat, dat, zou, dat zou dus in die tijd nooit zeggen. Het is Leonardo, en Leonardo uit, uit Vinci, of uit Florence, of zo, dus, dus die titel al. Maar ook, hè, dan is Leonardo zou lid geweest zijn van geheime no genootschappen, al dat soort zaken. Uh, het knappe van Dan Brown is dat hij teruggrijpt op zaken die je dan op dat moment ziet gebeuren. Dus in, in Leonardo's tijd, en zeker zo of 1480, 1490 heb je heel veel androgyne types die worden afgebeeld. Nou ja, dat androgyne. Kijk, uh, hè, dus dat is een, een, een nog man, nog vrouw. Of en ja. man en vrouw, het is dus maar net hoe je het wil zien. Die werd wel in het Italië van de renaissance gewaardeerd ja. als een boodschapper van God. Heeft Leonardo ook een Tekening van ja, me, van en de alchemisten zagen zo iemand die hè, als de alfa en de omega van het leven. Omdat die beide tegenpolen in zich verenigden. Misschien ja. was hij beïnvloed door opvattingen eh, in nou die ja, tijd. Ja. Dus laat zeggen, al, al zijn figuren zijn eigenlijk altijd een beetje androgyen. Hè? Ja. De, dus ook als je kijkt naar Johannes de Doper, de eenvendste laatste Wat is dat nou precies, een man of een vrouw? Dat past echt in, in die tijd. Hè? Daar, daar zou je kunnen zeggen ook een markt voor. Uh, je kunt daar allerlei theorieën aanhangen. Uh, en dat is ook wel, uh, wel goed dat mensen, en leuk dat mensen dat doen. Ja. Maar eigenlijk weten we dat allemaal niet. Als je kijkt naar Leonardo's manuscripten, dan schrijft hij daar nooit over. Sowieso schrijft hij eigenlijk nooit over zichzelf. Of Waar, over waarom zou die eindeloze interpretaties... en dan weer dit, en dan ja. weer dat... Waarom, waarom zou dat maar doorgaan? Wat nou ja, is het? Dus Leonardo wordt eigenlijk ontdekt aan het eind van de 19e eeuw... Hè? Uh, en, en dat is denk ik logisch. Zo in, in, in de helft van de 19e eeuw zie je dat kunst en wetenschap... uit elkaar gaan groeien. En dat kunstenaars daar zich ook heel erg onprettig bij voelen. Uh, en dat uh, wetenschap steeds uh, zelfbewuster worden. En, en je ziet dat er langzaam zo'n gevoel ontstaat... van eigenlijk zal dat weer terug naar elkaar moeten komen. Hè? En, en dan opeens wordt zo, eind van de 19e eeuw... worden die manuscripten van Leonardo vertaald. En daar zien we zo'n figuur in wie kunst en wetenschap zo'n zo zo totale blik op de wereld uh, uh, uh, zichtbaar wordt. Uh, en dat, dat idee dat er iemand is die alles in zich verenigt... Uh, dat is natuurlijk een heel uh, uitdagend idee en, en ook een, een aantrekkelijk idee... Dat, dat wordt vanaf het eind van de 19e eeuw uh, wordt dat steeds maar opnieuw herhaald. Dus, dus Leonardo wordt dan gezien als iemand... Die, die, die een soort allesomvattende blik op de natuur heeft... Nou, ik denk dat dat um, niet helemaal waar is. En, en het is ook een andere maar, tijd. Maar, natuurlijk. maar is, is dat wat nu nog steeds de reden is waarom er werkelijk nou ja, per jaar ongeveer ja. een nieuwe theorie opdoet. Nou ja, Ik denk dat het gedeeltelijk daarin zit. In, in, in de, de rijkdom ook van het oeuvre van Leonardo... waar je bijna alles in kunt projecteren wat je ja. wilt. Hè. Uh, dus het staat ook heel erg open voor dat soort interpretaties. Uh, juist omdat we niet precies weten wie Mona Lisa is... Of, of, of al die andere schilderijen die ook heel erg enigmatisch zijn. Hij heeft maar heel weinig schilderijen geschilderd. Um, dus het is ook iemand op wie dat geprojecteerd wordt. Um, ik denk dat op een gegeven ogenblik dat ook zomaar ontstaat... Oh. En, en Mona Lisa is natuurlijk in de 20e eeuw... voortdurend als icoon van ja. de schilderkunst gebruikt... en ook uh, eigenlijk geparodieerd. Hè? Maar, maar zou de, deze uh, uh, graafactie... Hè, want uh, daar zijn we begonnen met die graafactie... naar de, de beenderen of de botten van de, van de Mona Lisa... zou die op een of andere manier ja, bij kunnen dragen... aan uh, ja, de oplossing van wat voor mysterie dan ook? Nee, dat kan ik niet. <lacht> Je ja, hebt ook zo'n gevoel... nou en... Uh, ja. uh, maar ik denk dat iedereen dat heeft. Ja, nou ja, goed. Nogmaals, ik kan me het best voorstellen... als je de gereconstrueerde hoofd... Nou, stel dat je die schedel vindt... en kunnen tegenwoordig... kunnen ze daar hun hoofd omheen reconstrueren. als dat bij die politie dingen... zie je elke keer dat het ballen niet verloopt. En wat ze hier zullen doen... is natuurlijk ook een beetje Ze Zullen er niet een korte rattenkopje geven? Nee, nee. Er zal wel opeens stralende monolithen te tevoorschijn komen. Mochten ze iets vinden. Nou, we zullen zien hoe het afloopt. Binnenkort te kopen in chocoladevorm... Ja. Hartelijk dank voor uw komst. U hoorde hoogleraar kunstgeschiedenis van de universiteit leider Rob Zwijnenberg. ging dus over de Mona Lisa van Leonardo da Vinci... ter gelegenheid van dat opgraven van die botten. Nou. Zometeen, dan is er Troskamerbreed daarin te gast. Ben Knapen, hij is staatssecretaris van Buitenlandse Zaken... maar dat wist u natuurlijk al. Gusje Terhorst, Horst, voorzitter van de HBO-raad. En Jesse Klaver, woordvoerder onderwijs voor GroenLinks. Alle informatie uit het programma, nog ja? terug te lezen. Ja. Teletext pagina, zeg het maar, 260 60, je het ja. En een website, nieuwsje.nl. Ik geloof dat het al 30 jaar zo is. Oké, okay, op een website, precies, www.nieuwsje.nl. Tot volgende week, dag. Ja. Dat om en bij de 50% van de containers niet goed vastgesort staan... Nou, dat vind ik bijna crimineel. Duizenden containers slaan er elk jaar overboord van containerschepen. Uit een rapport van de Inspectie van Verkeer en Waterstaat blijkt... dat de regels veelvuldig worden overtreden. Waar we het hier over hebben is menselijk falen met opzet vanwege economische belangen. Gewoon willens en wetens. Is het wachten op een milieuramp of wordt het probleem sterk overdreven? Natuurlijk, het zou natuurlijk mooi zijn als er niks meer overboord ging... maar ik denk dat het in de praktijk gewoon niet mogelijk is. Tijd is geld. Argos, straks van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Havenarbeider geplet door container. Voorbeelden van de 200.000 arbeidsongevallen per jaar. De arbeidsinspectie moet erop letten dat werknemers veilig kunnen werken. Dat gebeurt veel te weinig. Dood door werk in Zembla. Vanavond half elf bij de VARA, Nederland 2. De Maagd Marino van Yves Petrie. Winnaar van de Libris Literatuurprijs 2011. Een schokkend boek met een extreem onderwerp. Geprezen door de jury als een trefzeker, intrigerend meesterwerk.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 Dit is Radio 1.